Bismillah salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma bad. Het laatste waar wij vorige keer over hebben gesproken... ...was namelijk het feit dat de profeet vrede zij met hem... ...door een aantal veel goden aanbidders smadelijk werd bejegend. En een andere persoon die zich heeft misdragen... ...jegens de profeet vrede zijn met hem was Umayy ibn Khalaf. Hij plachte namelijk telkens als hij voorbij de profeet sallallahu kwam, plachte hij de profeet vrede zij met hem te bespotten. En slecht over hem te spreken. En hierover openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala het volgende Weilun likullihumazatin <muchemans> lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsebu anna malahu akhlada." Kalla, de jong bedan in de wama ederaakam al hotama, narullah in mukade, en laat hij al al fide, in de fi hem mukada, Allah subhanahu wa ta'ala subhana zegt namelijk Ove Ider Lastarmont en een Ider die wenkt. Daarmee doelen de natuurlijk op een oogwenk. Degene die bezit oppot en dit telkens telt. Hij rekent erop dat zijn bezit hem eeuwig zou doen leven. Nee, hij zal zeker in de vernietiger worden gesmeten. Vernietiger de hel. de En wat zou jou doen weten wat de vernietiger is? Dan legt Allah subhanahu wa uit wat de vernietiger is. Hij zegt het vuur van Allah dat aangestoken is dat tot in de harten doordringt, waarlijk het omsluit hen, dus het vuur, het omsluit hen in lange pilaren. De persoon die qua vijandigheid jegens de profeet sallallahu alayhi wasallam iedereen naar de kroon stak, dus iedereen overtrof, was Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt. We zagen natuurlijk in het verleden hoe hij viezigheid op de rug van de profeet, vrede zij met hem, plaatste. Maar ook toen Ubay ibn Khalaf vernam, dat deze Uqba ibn Abi Muayt, die een goede vriend van hem was, ze waren goed bevriend, die twee, dus Ubay ibn Khalaf en uh, Uqba ibn Abi Muayt, waren goede vrienden van elkaar. Toen hij vernam, dat Uqba ibn Abi Muayt, een keer naar de profeet, vrede zij met hem, heeft zitten luisteren, ...dreigde hij... ...hun vriendschap te beëindigen. Uqba kon dit natuurlijk... ...alleen voorkomen... ...door naar de profeet... ...sallallahu te gaan... ...en in zijn gezicht te spugen. Want Obey ibn ...die zei tegen hem... ...is maar één oplossing. Wil je dat het weer goed komt... ...tussen ons... ...dan moet je naar Mohammed... ...sallallahu alayhi wa gaan... ...en in zijn gezicht spugen. En ellendig natuurlijk... ...als Uqba was... ...kon hij niets anders... ...dan hier gehoor aangeven... En dit deed hij dan ook. Naar de profeet Mohammed sallallahu wa sallam, gaan. En in zijn gezicht spugen. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala openbaarde hierover. En dit zijn wijze woorden. Die ons werkelijk zouden moeten vermanen. Als het gaat om de mensen met wie wij omgaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-furqan vers nummer 27 tot met 28. Wijoma je de zegt: "Ja, ik heb de dag. van de profeet genomen. Ja, ik heb de dag? de profeet Ja, de de dag. Ja, de de waarop de onrechtpleger op zijn handen bijt van spijt, van verdriet, terwijl hij zegt, had ik maar een weg genomen met de boodschapper, oftewel had ik maar gekozen voor de weg van de boodschapper, had ik maar Mohammed sallallahu alayhi wa gehoorzaamd, wee mij, had ik maar niet zo'n ongelovige als boezemvriend genomen, Lem had ik die en die maar niet als boezemvriend genomen. Hij zal er spijt van hebben, subhanallah. De haat die Qoreish voelde voor de profeet vrede zij met hem... ...bracht hen er zelfs toe om de profeet vrede zij met hem te schofferen... ...vanwege het feit dat zijn zonen allemaal vroegtijdig overleden. Dat was zelfs aanleiding voor Qoreish om de profeet belachelijk te maken... Iets waar de profeet Vrede Zijn met hem natuurlijk niets aan kon doen. En wat ook niet afdoet aan iemands mannelijkheid. Zij plachten telkens als de profeet Vrede Zijn met hem ter sprake kwam, naar hem te verwijzen met de term abtar. Ze zeiden namelijk hij is abtar. En abtar betekent niks anders dan degene wiens nageslacht niet zal voortbestaan. Degene wiens nageslacht niet zal voortbestaan. Abtar letterlijk betekent degene die afgesneden is. En Mohammed zoals we allen weten. Hij heeft zonen gekregen. Maar die zijn allemaal vroegtijdig komen te overlijden. Waardoor de profeet wa sallam, voor Abtar werd uitgemaakt. Maar Allah subhanahu wa nam het op voor zijn profeet. En niet weten in surat al Kauthar dat juist de vijanden van de profeet Abtar waren. Hij zei namelijk in Taïnaq al in hoe wel Oftewel, een vrije interpretatie van de betekenis van deze Sora. Waarlijk, zegt Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wij hebben jou al-Kauthar gegeven. En wat is Al-Kawthar? Een rivier die door het paradijs stroomt en die alleen bestemd is voor Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Dus we hebben jou een kothar gegeven. Verricht dan het gebed voor jouw Heer een offer. Waarlijk jouw hater, jouw vijand, is het die afgesneden is. Maar Mohammed sallallahu alayhi wasallam, hij is degene wiens naam is blijven voortbestaan. Telkens als wij al Adan verrichten oproep door het gebed. Dan zeg je La ilaha illallah la ilaha illallah. Ashadu anna muhammad en an rasulullah. Er is geen preek. Er is geen les. Of de naam van Mohammed wordt genoemd. Over de hele wereld. Hoeveel mensen noemen niet op dit moment. De naam van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En prijzen hem. Dus degene die werkelijk afgesneden is. Dat zijn de vijanden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo hielden de bespottingen. Beledigingen en mishandelingen jegens de profeet wasallam, een lange tijd stand. Het ging maar door. Maar om de profeet enigszins van zijn last te verlichten, en opnieuw moed in te spreken, openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala de volgende woorden. Die te vinden zijn in Surat al-An'am, vers nummer 10. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, bi قَدِسْتُهْزِعَ min qablik, قَبْلِكِ bil Zachiru minhum, kanu bihi Oftewel, en de boodschappers voor jou, O Mohammed. werden zeker bespot. Ook zij werden bespot. Maar degenen die hen belachelijk maakten, werden door hetgeen waarmee zij de spot dreven, omsingeld. Er werd de spot gedreven met profeten voor de komst van de Profeet, sallallahu alayhi wa rahen. Denk maar aan. Wie dan ook? Nuh alayhis salam, Moes alayhi salam en andere profeten. Dus Allah zegt tegen zijn profeet, jij bent niet de eerste. De profeten voorheen werden allemaal bespot, werden spot met hen gedreven. Het waren dit soort versen die de profeet sallallahu alayhi wa ertoe brachten om door te gaan met het verkondigen van het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Op een gepaste wijze, zoals we gewend zijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat betreft de tegenstand die hem door Korees werd geboden, dit was voor hem reden om zich nog meer in zijn boodschap vast te bijten. Als jij begint met het verkondigen van het woord van Allah subhanahu je kan ervan uitgaan dat je bestreden zal worden, bevochten zal worden, soms door je eigen mensen. Denk niet dat jij het woord van Allah subhanahu gaat verkondigen en dat je dan ongedeerd blijft. Dat je niet beproefd zal worden. Allah subhanahu wa ta'ala wil zien dat je oprecht daarin bent. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geeft wat dat betreft het voorbeeld. Hij is het die lang tegenstand heeft geboden. En die het ook lang wist vol te houden. En zich niet liet kennen ondanks alles wat er gebeurde. Hij bleef doorgaan met zijn boodschap. Hij bleef deze verkondigen. Na alles wat hem overkwam. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ook zij werden beproefd met betrekking tot hun geloof. De metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hebben het zwaar te verduren gehad. Zij werden onderworpen aan allerlei vormen van foltering vanwege hun overtuiging. Dit overkwam in het bijzonder de slaven en de zwakkeren onder hen. Toch gaven zij zich niet gewonnen. Dit is dan ook niet vreemd voor een volk dat het geloof heeft leren kennen, en waarvan de harten verlicht zijn geraakt door Iman. Mensen die dag in dag uit te maken kregen met hemelse openbaringen, en een leraar die hen keer op keer moed wist in te spreken. Een leraar die voor hen als voorbeeld diende, op het gebied van standvastigheid, geduld, en het verkiezen van het hiernamaals over het wereld. Als je zo'n leraar hebt. Dan kun je de hele wereld aan. En daaruit blijkt natuurlijk ook het belang van het hebben van een leraar. Van iemand die jou onderwijst. Iemand die jou les geeft. Zonder leraren zijn we nergens beste mensen. Zij zijn degene die ons steeds moed inspreken. Zij zijn degene die ons corrigeren. Die ons constant, continu corrigeren als wij een fout maken zij zijn degene bij wie wij terecht kunnen met onze vragen met onze problemen dus we hebben allemaal leraren nodig natuurlijk zijn er door de tijd heen ook andere mensen geweest die grote beproevingen moesten doorstaan maar nooit was het aantal zo groot als in geval van de metgezellen een nood de overtuiging en toewijding zo sterk verankerd in de harten neem als voorbeeld de volgelingen van Isa alayhi salam. Van Jezus alayhi Zij waren veel minder in aantal. Moesten veel minder beproevingen doorstaan dan de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En voeg daaraan toe dat volgens de Bijbel, zeg ik erbij, dat volgens de Bijbel Jezus door een aantal van hen werd verraden. Dat is wat er wordt verteld in de Bijbel. Dit overkwam Mohammed sallallahu alayhi wasallam absoluut niet. Geen van zijn metgezellen ging over tot zoiets. Niemand van hen durfde zelfs met de gedachte te spelen om Mohammed te verraden of in de steek te laten. En ieder van hen was bereid zijn leven voor hem op te geven. Abu Jahl was gewoon om telkens als hij vernam dat iemand het geloof van Mohammed wa sallam, was binnengetreden, diegene de oorlog te verklaren en te vervolgen en te laster wanneer het een rijke persoon betrof als het iemand was met geld dan werd iedereen geacht er werd van iedereen verwacht om geen zaken met diegene meer te doen dan werd, dan werd hij zoals ze zeggen geboycott en als het een zwakke persoon betrof dan werd diegene geslagen en gefolterd en soms tot de dood een aantal voorbeelden daarvan zullen wij volgende week insha'Allah onder de loep nemen. Subhanak walhamdika shalla illa anta wa atubu